Het NOS Nieuws van 8 uur. In een interview met Oprah Winfrey zei hij onder andere EPO... testosteron en bloeddoping te hebben gebruikt bij de zeven tours die hij won. Armstrong ontkende dat hij als leider van de US Postal Team... anderen heeft gedwongen doping te nemen, maar zei wel dat er een dopingcultuur heerste. In het interview wilde Armstrong geen namen noemen van andere wielrenners die doping gebruikten. Wel noemde hij de renners die dat niet deden helden. Samsung zei in 2005 ze zijn gestopt met doping omdat de controles werden aangescherpt. De voorzitter van het internationale antidopingagentschap, WADA, is niet onder de indruk van de bekentenis. Hij was fout, hij belazerde de boel en er was geen excuus voor wat hij deed. Als hij uit was op een verlossing is hij daar niet in geslaagd, al dus de voorzitter. Er komt een onderzoek naar de voormalige Griekse minister van Financiën. Hij zou hebben gesjoemeld met de lijst van Grieken die een bankrekening hebben in Zwitserland. Uit het onderzoek moet blijken dat hij of hij drie familieleden van de lijst heeft laten verwijderen. Op de lijst staan de namen van 2000 Grieken die de belasting hebben ontdoken. In Syrië is de Belgische journalist Yves de Bey omgekomen.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 Sommige plekken moest het leger worden ingezet om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Ook vandaag wordt weer veel sneeuw verwacht. Het weer bewolkt maar geleidelijk wat zon. Het wordt maximaal 2, min 2 graden. In de loop van de dag trekt de oostenwind aan tot matig en daardoor voelt het extra koud aan. In het weekend maakt het zuiden de grootste kans op een beetje sneeuw. De meeste zon is voor het noorden weggelegd. Overdag ligt de temperatuur net onder nul. In de nachten vriest het meest matig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnanswaan bij de ANUW. Er staan files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij Badhoevedorp, 2 kilometer. A13 richting Rotterdam, voor voorknopend Kleinpolderplein 3. En de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Van... Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker, lekker uit en zie een film! In Cirque Stamford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Cirque Stamford ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Goedemorgen. U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom bij deze uitzending, speciaal ook onze luisteraars op internet en met name een nieuwe luisteraar uit Amsterdam. Um, ik heb twee uurtjes heerlijke jazz waarin u lekker kunt warm worden voordat u naar buiten gaat. Het is prachtig weer, maar heel koud buiten. Het eerste nummer wat u gehoord heeft is van een uh, CD: Ben Webster meets R. Tatum van de Tatum Group Masterpieces uit 1956. Ben Webster, grote saxofonist, geboren in 1909, overleden in 1973 in Amsterdam. Had ook als bijnaam de brood vanwege zijn ruwe toon. Echter, hij heeft ook een aantal prachtige ballads gemaakt. En daar ga ik er vandaag een paar van laten omhoren. horen. Art Tatum, grote pianist, uh, bijna blind, heeft heel veel mooie albums gemaakt. En is een van de, van de, van de, van de grote Amerikaanse jazzpianisten. Het volgende nummer wat ik ga draaien is uh, ook van Ben Webster. Komt van het album Gone With The Wind uit 1965. Uh, het is opgenomen in Kopenhagen op één avond. Hij speelt daarop samen met Kenny Drew op piano, Niels Hemming, Oorstedt, uh, Pedersen op bas en Axel Riel op drums. En het nummer heet Yesterdays. <tied> Dat was de Jazz Station Big Band. Met het nummer Feeling Free. De album is uit 2011. De band komt uit België. Verder is er niet zo heel veel over hun uh, te vinden. Dus daar kan ik helaas weinig over vertellen. Maar ze hebben in ieder geval een mooi album gemaakt. Um, 27 januari is de volgende uitzending. Um, dat ik hier zelf ben. En ik wil een deel van deze uitzending beschikbaar stellen om uh, verzoekjes van u te draaien. Dus mocht u... Uh, ...artiesten weten waar u graag eens wat van wilt horen... ...of nummers. U kunt, kunt ons mailen op... ...zfmjazzzandvoort.nl uh, Het zijn met drie sets in het midden. U kunt ons op onze site bereiken... ...zfmjazz.nl U kunt een berichtje via Twitter sturen naar cfmjazz En uh, dan ga ik mijn best doen om in de uitzending van 27 januari dit mee te nemen. Het volgende nummer wat ik uh, ga draaien is van de Jazz 5. Dat is een Engelse band... Um, ...geleid door Vic Ash en Harry Klein. Uh, Vic Ash is een, uh, is een uh, ja, vrij beroemde Engelsman die nog steeds speelt. Hij treedt nog af en toe op met uh, de BBC Big Band. De band zelf heeft van 1960 tot 1962 bestaan. Uh, Vic Ash en Harry Klein hebben in diverse andere bands ook meegedaan in Engeland. U hoort uh, het nummer There It Is met Vic Ash op tenor. Harry Klein op bariton. Brian D. op piano. Malcolm Cecil op bas. Wil Heiden op drums en Tony Mann ook op drums. Silk and as warm as warm milk, light as air and able to fly. Blossoms no bliss while they're waiting for her kiss. A monarch, a butterfly, fluttering one, fair and bright. The sun, light as wind, embracing the sky. Colorful wings, soft and gaily painted things, a noncommittal butterfly. Like the lovely flowers, I wait for. Just to feel that touch, the touch that I love so much. One day, she'll flutter by. I'll hold out my hand and capture my butterfly. Delicate things, such as butterfly wings. Can't describe, though they try Love played a tune When she stepped from her cocoon Pananagama Butterfly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 When she stepped cocoon naar Carmen McRae. Het is het nummer Little Butterfly. Het komt van het album Carmen McRae sings Monk uit 1988. Waarin zij vele nummers van Thelonious Monk zingt. Een prachtig album met uh, Clifford Jordan op tenoorzak. George Mraz op bass en El Foster op drums. Het volgende nummer dat ik ga draaien is van Abbey Lincoln. Album Naturally uit 1973. Weliswaar uitgebracht was in 2006. Abbey Lincoln was getrouwd met Max Roach... Toen het uitging, euh, ze zijn gescheiden. Is Abby Lincoln onder andere vertrokken op een tour naar Afrika en naar Japan. Daar is ze deze muziek opgenomen. Het nummer wat ik ga draaien is You and Me Love. Ik kan zien. heeft geluisterd naar Chico Freeman met het Frits Power Trio het album The Essence uit 2010 het nummer To Hear A Teardrop In The Rain Chico Freeman heeft uh, eigen bands uh, meegetoerd en albums meegemaakt, maar heeft ook met vele andere grote artiesten meegespeeld zoals bijvoorbeeld uh, Chaka Khan, Thomas Stanko Celia Cruz en Tito Puente inmiddels is uh, Chico Fre Freeman uh, actief als, uh, als onderwijzer maar hij maakt nog steeds prachtige muziek. Um, ik had eerder al even gezegd, uh, volgende uitzending op 27 januari, als ik hier ben, wil ik een aantal uh, uh, nummers uh, inruimen voor verzoekjes. Mocht u iets weten, mail me op cfmjazzzandvoort.nl, via onze site cfmjazz.nl, of stuur een berichtje via Twitter cfmjazz.nl. Het volgende nummer wat ik ga draaien uh, is alweer het laatste nummer van het eerste uur. Het is van Ben Webster meets Don Byers uit 1973. Het nummer wat ik ga draaien is uh, Blues for Dottie May. Veel plezier met deze twee fantastische saxofonisten.